Ik ga het vandaag met u hebben over de naam van Yeshua. En de eerste keer dat ik hier sprak, sprak ik over de naam van onze vader, hè, de naam van Yahweh. De tweede keer over de geest van Yahweh. Zo van laten we dat onderwerp nu ook eens bekijken vanuit onze kennis over de naam van Yahweh. En de derde maal heb ik hier gesproken over de weg van Yahweh. En zo heb ik eigenlijk elke keer geprobeerd om als we nu eenmaal kennis hebben van de naam van Yahweh... Hoe kunnen wij dan bepaalde belangrijke onderwerpen eens opnieuw onder de loep nemen? Nou kan ik natuurlijk als één mens daar nooit de antwoord op vinden, maar daarvoor zijn wij ook gemeenten wereldwijd om daarover met elkaar te leren en ook daarover van gedachten te wisselen. Dat wil ik dus ook vandaag doen. En dan gaat het over de naam van Yeshua. En ook deze overdenking heeft eigenlijk weer zijn oorsprong in onze kennis over de naam van Yahweh. Ik zal heel kort laten zien wat de opzet wordt. Van wat ik dan maar onze presentatie noem. Ik wil toch heel kort even terugblikken. Voor twee, drie minuutjes. Naar de kernwaarheden uit de Bijbel over de naam van Yahweh. Blijven we niet te lang bij stilstaan. Maar het is wel belangrijk voor de rest van de overdenking. Dan vervolgens zullen we een aantal belangrijke teksten over de naam van Yeshua. De revue zien passeren. En dan al snel zullen we, ook op grond van de Bijbel. Kunnen stellen dat er toch een probleem is. Een probleem waar we niet eenvoudig aan voorbij kunnen gaan. En dat heeft te maken met de namen van Yahweh en van Yeshua. En dit probleem kom ik in de praktijk tegen als ik ergens spreek met mensen over de naam van Yahweh. Dat er toch een conflict ontstaat met de naam van Yeshua. Maar we hebben toch al een naam waarin wij geloven. Wat moeten we dan met JHWH? Um, dan vervolgens komen we eigenlijk op twee oplossingen die de traditie, de christelijke traditie, anders voorlegt. Die kennen we dadelijk ook allemaal. Die herkennen we ook. Maar ik wil daar toch ...op grond van de Bijbel persoonlijk in ieder geval toch afstand van doen. En om dan te komen tot ja, een meer Bijbelse visie... ...laat ik eerst vijf verbanden de revue passeren tussen de naam van Yahweh en Yeshua. En dat zal eigenlijk, eigenlijk de kern zijn van de overdenking. Datgene waarvan ik u ook wil vragen om daar nog eens over na te denken. En dan wil ik ook nog komen met een oplossing. Nou, dat zal ongeveer 25 minuten, gok ik, in beslag nemen. En daarna gaan we nog even met elkaar daarover spreken. Allereerst, wat heb ik toen verteld over de naam van Yahweh? Wel, de naam van Yahweh komen we eigenlijk het allerduidelijkst tegen wanneer God in gesprek is met Mozes. En dan zegt hij in Exodus 3, vers 15, Dit is mijn naam voor eeuwig, en zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. De vertalingen kunnen natuurlijk iets verschillen per vertaling, maar dit is wel de kern. In Isaiah 42, vers 8 zien we God vervolgens ook heel duidelijk zeggen, Ik ben Yahweh. Dat is mijn naam. Dus God zelf benadrukt later ook nog eens dat het zijn naam is. Bijvoorbeeld Jeremia 16, vers 21. En zij zullen weten dat mijn naam Yahweh is. Nou, er zijn slechts drie van de tientallen teksten. Ik denk eigenlijk zelfs, om eerlijk te zijn, een paar honderd teksten. Die in dat boekje zijn verwerkt. Alle teksten over de naam van Yahweh. Dus het zijn er maar drie. Maar de kern is, God heeft een naam. JHWH, En dat placht ik persoonlijk zelf uit te spreken als Yahweh. Heb ik nog twee grafiekjes toen aan u laten zien. Dit grafiekje zet drie titels of drie benamingen van God op een rij. Heer, God en Yahweh. En wat dit grafiekje aangeeft is het aantal vermeldingen in het Oude Testament. Nieuwe Testament heb ik er niet bijgenomen omdat J.H.W.H. daar niet als zodanig vermeld staat. Dus om een eerlijke vergelijking te krijgen heb ik toen gekeken in het Oude Testament. En dan blijkt 456 keer God Heer genoemd te worden. En bijna 3000 keer, namelijk 2708 keer, wordt hij God genoemd. Toch hè, de meest gebruikte titels van de schepper die wij kennen, Heer en God. Maar als we dan gaan kijken naar het aantal vermeldingen van de naam J.H.W.H., dan zien we daar bijna 7000 keer staan. Dat op zichzelf moet al, als je nog nooit de naam hebt gebruikt, gehoord of gelezen, ja, toch tot enig nadenken zetten. Als we hem altijd Heer noemen en God noemen, en waarom komt de naam Yahweh dan zo ontzettend veel voor? Vervolgens heb ik u nog een ander grafiekje laten zien, namelijk dezelfde als daarnet, maar daarnaast nog even een balkje gezet. En dat balkje wat ernaast staat in het rood, dat geeft aan... Wanneer deze titels in het Hebreeuws worden gebruikt voor iemand anders dan de schepper? Dus de titel Heer kunnen mensen ook gebruiken voor een koning. Sarah noemde trouwens haar man ook Heer. Adon of Adoniem in het Hebreeuws. God is El, Eloah, Elohim in het Hebreeuws. En die titels worden voornamelijk ook gewoon gebruikt voor afgoden. Dus we zien dat dat zo tussen de twee en driehonderd keer bij elk van die titels wordt gebruikt voor iemand anders dan de schepper. Maar kijken we dan naar de naam JHWH? Yahweh, dan zien we daar een, niet afgeronde, maar precies nul staan. De naam Yahweh is exclusief voor de schepper. En dat is dus eigenlijk een tweede reden, zo even samengevat in één grafiekje, twee redenen waarom de naam van Jawel zeer bijzonder is om van te weten. En daar is nog nader studie naar te doen. Nou, dat gezegd hebbende wil ik met u ook een aantal teksten doornemen waarin de naam van Yeshua juist in het middelpunt wordt gezet. Dit zijn vier teksten, en je kunt ze zelf wel, uh, ook, terwijl ik praat, even doorlezen. In elk wordt melding gemaakt van de naam van Jezus, de naam van Yeshua. En dik gedrukt heb ik even de kern van die tekst neergezet, namelijk datgene wat wij verkrijgen door de naam van Yeshua. En ik denk dat we al deze teksten wel herkennen. We zijn bijvoorbeeld kinderen gods geworden door de naam van Yeshua. We ontvangen vergeving van zonden. We zijn gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus. En we hebben in zijn naam eeuwig leven. Dus datgene wat wij vaak plachten te noemen onze behoudenis, onze verlossing, onze redding. Die aspecten van het niet gered zijn naar het gered zijn. Al die aspecten komen neer op de naam van Yeshua. Maar dat niet alles. Als wij namelijk eenmaal gered zijn, dan willen we natuurlijk ook graag gered blijven om het maar te zeggen. En dan wil ik hier uh, niet de discussie aangaan of je weer ontred kunt worden. Maar het gaat mij erom, hoe geef je een zinnige invulling aan jouw leven als een gered persoon? Als je dan gered bent door de naam van Yeshua, wat hebben wij dan nog eigenlijk aan de naam van Yeshua? Nou bijvoorbeeld, die eerste twee teksten uit Johannes 14 en die andere uit Johannes 16, die geven aan dat wanneer wij bidden en vragen in de naam van Yeshua, dat we de belofte hebben dat het dan ook zal gebeuren, dat we het ook zullen ontvangen wederom een onderwerp op zichzelf om er nog eens uitgebreid over te hebben maar in ieder geval, wij hebben nog steeds in het dagelijks leven in onze gebeden heel veel aan de naam waardoor wij gered zijn handelingen 4 vers 30 en Mark 16 vers 17 en 18, die vermelden eigenlijk zaken die wij eigenlijk vandaag de dag toch zien als bovennatuurlijk of buitenkerkelijk maar ik geloof ook zelf dat deze elementen nog steeds voorkomen binnen de christelijke gemeente wereldwijd Namelijk genezing, tekenen en wonderen en zelfs boze geesten werden en worden uitgedreven. Alles in deze teksten komt neer op de kracht van de naam van Yeshua. Dus onze redding, maar ook eigenlijk ons geredde leven is geheel en al afhankelijk en staat in het teken van de naam van Yeshua. Dan hebben we eigenlijk al een beetje een probleem. Want de meeste christenen kennen al deze teksten, dus zowel deze bladzijde over onze redding, als ook wat we vandaag de dag aan de naam van Yeshua hebben. En terecht zetten zij de naam van Yeshua op de belangrijkste plek. En dan krijg je een beetje een concurrentiestrijd als dan iemand je onder de aandacht komt brengen dat God een naam heeft, JHWH. En als die je komt vertellen dat het de meest gebruikte benaming van God is. En als het de enige exclusieve is van al die veel gebruikte, dan kun je dat wel accepteren, maar dan gaat het toch ergens een beetje wringen. En dat heb ik in ieder geval in veel gesprekken met medegelovigen meegemaakt. En gelukkig, want dat heeft mij ook aan het denken gezet, om daar dus ook wat aan te gaan doen, om daar eens na de studie naar te doen. Maar, om het zomaar eens even te noemen, de concurrentie die het gevoelsmatig heeft tussen de namen Yahweh en Yeshua, komen wel heel sterk naar voren, als we bijvoorbeeld Psalm 148, vers 13 lezen. Daar staat het volgende. Dat zij de naam van Yahweh loven, want zijn naam alleen is verheven. Nou, Vooral dat woordje alleen, dat maakt wel duidelijk. Alleen de naam van Yahweh is verheven. Dat weet elke jood die de Bijbel biedt ten dag goed kent. Die weet alleen de naam van Jahwe is verheven. Maar dan uh, slaan wij het Nieuwe Testament op, wat wij dan, dan in ieder geval onder verstaan. En dan zien we daar Hebreeën 1 vers 4, waarin wordt gesproken over dat Yeshua een naam heeft die in ieder geval hoger is dan die van de engelen. Nou, nog niet helemaal een concurrentiestrijd, maar boven de engelen is al wel erg hoog. Efeze 1 vers 21 staat dat hij geplaatst is... Boven alle naam. Nou, dan ga je al denken boven alle naam. En de naam van Jawed dan. En die derde, die zegt het eigenlijk nog het allerduidelijkste. Filippense 2, vers 9. Hij heeft de naam boven alle naam. Nou, dan hebben we de concurrentiestrijd in ons gevoel wel al duidelijk wie heeft nou de naam boven alle naam? Is nou alleen de naam van Jawe verheven, zoals staat in Psalm 148 vers 13, of is alleen de naam van Yeshua boven alle naam, zoals in Filippense 2 vers 9 wordt vermeld. Nou, er zijn eigenlijk op dit gebied twee eenvoudige oplossingen, die u ook allebei gewoon waarschijnlijk zult herkennen. Traditionele oplossing 1, de naam van Yahweh heeft gewoon geen waarde meer. En daar is een goed argument voor te geven. Yahweh ja, zelf heeft toch toegestaan dat zijn naam niet meer in de huidige, in ieder geval in de meeste bijbelvertalingen voorkomt. Hij heeft toch zelf toegestaan dat zowel joden en later ook de christenen zijn naam helemaal niet zijn gaan bezigen. Niet hebben bewaard wat de exacte uitspraak is. Waarom zouden we dan eigenlijk daar nog waarde aan hechten? Yahweh ja, zelf vindt het kennelijk prima dat zijn naam geen waarde heeft. Dat is een hele ja, eenvoudige manier om daarmee om te gaan. Desalniettemin... Even maar vijf teksten weer van de vele tientallen die je hiervoor zou kunnen noemen. Dikgedrukt staan weer de zaken die ik hiervoor wil benadrukken. Zijn naam is voor eeuwig. De andere tekst zegt voor altoos. De vierde tekst zegt hij blijft van geslacht tot geslacht. En in Psalm 135 vers 13 staat ook heel duidelijk. O, oh, jawel, uw naam is tot in eeuwigheid. Dus dan gaat het bij mij in ieder geval niet meer op persoonlijk als iemand de naam van Yahweh zomaar probeert weg te wimpelen. Ik denk, nee, daar gaan we in ieder geval niet mee in zee. Maar het probleem blijft dus bestaan, want deze oplossing, ik accepteer hem persoonlijk niet. Traditionele oplossing 2. Nou, misschien is Yeshua gewoon wij zelf. Er zijn ook genoeg argumenten voor aan te dragen. En eigenlijk samengevat zouden we kunnen zeggen, elk van die argumenten zijn eigenlijk de vele tientallen tot zelfs misschien wel honderden argumenten die je zou kunnen aandragen om de drie eenheid te onderbouwen. Ik heb in ieder geval thuis iets van nu bijna twintig, maar 18 boeken of zo, alleen over de drie eenheid. En als je dat bestudeert en doorleest, en dat ben ik nu allemaal aan het categoriseren, wat zijn nou de argumenten? En al die argumenten nog eens tegen het licht van de Bijbel houden. Maar daar kom ik later dan nog een keertje wel op terug, dat zal nog denk ik wel zeker een, een jaar in beslag nemen. Maar op zichzelf zal dat een heel interessante studie zijn. Maar elk argument wat pleit voor de drie eenheid, pleit namelijk om te zeggen: Yeshua is God. Punt uit. Het is eigenlijk geen andere god. Ja, hij heeft ook nog een vader, maar die zijn weer één. En dan kom je in het drie eenheidsmysterie terecht, want dan moet je dan ook weer niet te lang bij stil blijven staan. Want dan begrijp je het niet meer. Maar al die argumenten geven eigenlijk indirect aan, Yeshua is dus kennelijk Yahweh. Maar heb ik dus wel weer een probleem mee? En daar wil ik eigenlijk dus nog niet eens mijn argumenten tegen de drie eenheidsleer hier vertellen. Maar puur en alleen eens kijken naar drie teksten uit het Oude Testament. Weer een selectie uit vele tientallen mogelijkheden, maar die ik het helderst vond. ...waarin je in ieder geval niet zomaar Yeshua zomaar zou kunnen vervangen door Yahweh. Dan krijgen we namelijk rare teksten. Psalm 110 vers 1, een aantal keer ook geciteerd in het Nieuwe Testament. Aldus luidt het woord van Yahweh tot mijn heren, zet u aan mijn rechterhand. Nou die heren, daar staat niet Adonai, maar Adon, dat is dus onze Heer Yeshua. En daar staat dat Yahweh tegen Yeshua dus iets zegt. Nou dan gaat het bij mij al niet helemaal meer op dat het dan dezelfde is... Jezaja 42 vers 6, daar zegt Yahweh iets tegen de Messias die toen natuurlijk nog geboren moest worden, maar die hij natuurlijk in zijn kennis al kende. Hij wist wat hij zou gaan doen. Hij wist het werk wat hij door zijn zoon Yeshua zou gaan volbrengen. En dan zegt hij in Jezaja 42 vers 6 al, ik, Yahweh, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natieën. Nou zo'n tekst, dan kan het bij mij er al niet meer in dat het eigenlijk Yeshua, dat hij Yahweh is. Want dan loopt hij er toch tegen zichzelf te praten. Heeft hij zijn eigen hand gevat. Hij heeft zichzelf ook behoed. En nogmaals, dit zijn maar een van de vele voorbeelden. Maar het is in mijn ogen toch wel duidelijk dat het niet eenvoudig op kan gaan. Yeshua is Yahweh. En 34, vers 24 is trouwens ook wel weer een knipoog naar de drie-eenheidsleer, Maar nogmaals, hier haal ik hem voornamelijk aan. Om te laten zien dat het hier over iemand anders gaat. Ezra 34 vers 24 staat. Ik, Yahweh, zal hun tot een god zijn. En mijn knecht David. En dat gaat in die context over de Messias, Yeshua. Zal koning, zal vorst wezen in hun midden. Ik, Yahweh, heb het gesproken. Dus er staat al voorspeld over hoe dan de rolverdeling zal zijn, hoe de verstandhouding zal zijn tussen Yahweh en zijn zoon en zijn volk. Nou heel eenvoudig, Yahweh zegt, ik zal de god zijn van het volk en mijn zoon, mijn knecht David, die zal koning wezen in hun midden. Nou dan gaat het bij mij echt niet op dat we Yeshua zomaar gelijkstellen aan Yahweh. Dus dan hebben we twee traditionele argumenten gevonden, namelijk de naam van Yahweh heeft geen waarde meer... Heb ik persoonlijk geen boodschap aan op grond van die bijbelteksten. En Yeshua is Yahweh. Daar heb ik ook wel heel veel moeite mee op grond ook weer van bijbelteksten. Nogmaals, ik wil niet zeggen dat ik daarmee de waarheid in pacht heb. Maar ik denk dat ik wel een aantal argumenten naar voren schuif. Die in ieder geval tot nadenken zouden mogen stemmen. Dan moeten we toch gaan komen tot een Bijbelse oplossing. Als we dan al die traditionele oplossingen tegen de Bijbel aan het houden zijn, moeten we natuurlijk wel met de Bijbel in de hand komen met een nou, alternatief, een goede oplossing om de verhouding tussen de namen Yahweh en Yeshua duidelijk neer te zetten. Nou, daarvoor wil ik eigenlijk vijf verbanden met u doornemen, de ene wat langer dan de andere, maar allemaal op één dia, waaruit blijkt dat er verbanden zijn tussen de naam van Yahweh en Yeshua. Allereerst, welbekende teksten, we hebben ze net eigenlijk al gelezen. En toen hebben we benadrukt dat we daaruit kunnen concluderen hoe allerhoogst de naam van Yeshua is. Maar, als we eens gaan kijken naar de werkwoorden in precies deze drie zinnen, dan zien we in Hebreeën 1 vers 4 dat hij niet zomaar een uitnemende naam heeft boven de engelen. Nee, we zien, dik gedrukt, dat hij die heeft ontvangen. En we zien in Efeze 1 vers 19 tot 21 dat hij gezet is boven alle overheid en macht en alle naam. Dus hij is boven alle naam gezet. Vervolgens zien we in Filippenzen 2 vers 9, waar zo heel kernachtig stond, de naam boven alle naam. Daar staat wel mooi het werkwoord geschonken achter. Dus die allerhoogste naam, die heeft hij van Yahweh gekregen. En dat is toch wel een belangrijk iets om in het hoofd te houden. Als we gaan zoeken naar een verband, een verstandhouding tussen de namen Yahweh en Yeshua, is dat het Yahweh is die de naam van Yeshua heeft gegeven aan hem. Dat is al Eén verband wat we in overweging moeten nemen. Vervolgens een tweede, en dit is een heel bijzondere, in Joël 2, vers 32. En nogmaals, iedereen die hier geschold is in de Tanach, maar eigenlijk elke Jood, die kent deze tekst. Een heel belangrijke tekst. En het zal geschieden dat een ieder die de naam van Jahweh aanroept, behouden zal worden. Wij kennen die tekst in de Bijbel, Nbg, Nbv. Overal waar de naam Yahweh vervangen is door heren kennen we die natuurlijk anders. Hè? De naam van de Heer aanroepen, nou, dat is de Heer Jezus, daar hoeven we niet meer over na te denken. Maar hier staat in de grondtekst, en u kunt dat zien, er staat daar heren met hoofdletters, er staat en ieder die de naam van Yahweh aanroept, die zal behouden worden. Maar, hoe kennen wij die tekst nog meer? In handelingen 2 vers 16 tot en met 21 wordt door Petrus op de Pinksterdag deze tekst geciteerd wordt in herinnering gebracht bij het volk dat dit ooit is uitgesproken en dat het op dit moment in vervulling aan het gaan is. En dan zegt hij dus, al wie de naam van de heer aanroept zal behouden worden. Dan zou je nog kunnen zeggen, oh, dat bedoelt hij dus, ja, mee. Maar twee hoofdstukken verder, en dat is een heel intrigerend stukje, handelingen 4, vers 10 tot 12. Dezelfde Petrus, weer in gesprek met het volk, nog geen twee hoofdstukken later. Ik neem hem even helemaal met u door. En Petrus zegt daar, dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. dat door die naam deze hier gezond voor u staat. Want er was nogal een discussie over, hoe komt het nou dat deze man genezen is? Petrus is daar duidelijk over, dat komt door de naam van Jezus Christus, door die naam. En dan zegt hij, en de behoudenis is in niemand anders, want, en dan komt hij met een, in mijn ogen een heel bijzondere uitspraak. Er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Heb ik dat al net verkeerd gelezen in Joab 2, vers 32? Heeft hij dan dat niet begrepen? Hij heeft hem net zelfs nog geciteerd in Handelingen 2. En hij durft toch te beweren dat er onder de hemel geen andere naam aan de mensen is gegeven waardoor wij moeten worden behouden. En dat gaat hier in die context uitsluitend over de naam van Yeshua. Dus zonder vooruit te lopen op de zaken... kan ik in ieder geval voor mezelf in ieder geval stellen... dat met betrekking tot behoudenis... dat is in ieder geval de context waarover wordt gesproken... met betrekking tot behoudenis... heeft de naam van Yeshua in ieder geval dus kennelijk... dezelfde kracht als de naam van Yahweh. Niet minder, niet meer. Want wie de naam van Yeshua aanroept... die wordt behouden. Het oude testament zegt de naam van Yahweh. Ja, dus u voelt ook hier, denk ik wel weer... het uh, spanningsveld tussen beide namen. Maar met betrekking tot de behoudenis... Heeft de naam van Yeshua dezelfde kracht als de naam van Jaren. Een volgende. En deze is bijzonder. Iets om hier of eens over na te denken. Matthäus 28 vers 19, wij kennen dat als de doopformule. Gedoopt worden in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Overigens, een in mijn ogen quasi-argument ook voor de Trinitas-leer, Maar nogmaals, dat wil ik er toch niet in betrekken op dit moment. Het gaat mij om het feit dat de naam hier in enkelvoud staat. Er wordt niet gesproken over namen van de vader en de zoon en van de Heilige Geest, maar over de naam van. Dat valt mij dan al op, dat ik denk, ja, de naam van de vader en van de zoon. Maar wat ik een heel bijzondere tekst vond, en de pointer doet het weer een beetje, Johannes 17, vers 11 en 12, het hogepriestelijk gebed. Wat zegt Yeshua daar tegen God? Hij zegt, heilige vader, bewaar hen in uw naam. ...welke gij mij gegeven hebt... ...dat zij één zijn zoals wij. Zolang ik bij hen was... ...bewaarde ik hen in uw naam... ...welke gij mij gegeven hebt. Nou is eigenlijk... ...de klassieke interpretatie hiervan... ...en misschien ook wel terecht... ...dit zal wel over de discipelen gaan... ...welke gij mij gegeven hebt. Want ook dat wordt in het hoge priesterlijk gebed genoemd. Zij die u mij gegeven hebt. Maar in het hoge priesterlijk gebed... ...en u kunt dat zelf nagaan... ...staan zeven zaken waarvan Yeshua zegt tegen de Vader... dat hebt u aan mij gegeven. Discipelen zijn daar één van. En er staan er dus nog zes. Eén daarvan is dus in mijn ogen hier uw naam. Hoe kunnen we nou zien of het gaat over de discipelen of over de naam? Nou, laten we eens kijken naar de plek die het heeft. Gewoon in de Nederlandse tekst. Kijken we nog niet eens naar het Grieks, gewoon de Nederlandse tekst. Welke gij ge mij gegeven hebt, staat elke keer naast uw naam. Anders had er moeten staan... Heilige Vader, bewaar hen welke gij mij gegeven hebt, in uw naam. Maar er staat, bewaar hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. Toen dacht ik, ja, dat is wel belangrijk. Ben ik de Griekse tekst erbij gaan pakken, blijkt inderdaad dat op die exacte plek te staan. Heb ik bij mij op de middelbare school voorgelegd aan iemand die niet gelooft, maar wel thuis is in het Grieks. Dat is altijd makkelijk natuurlijk op de middelbare school, om dat soort dingen nog eens even naar voren te halen bij een collega. Want hij gelooft niet, hij heeft dus niet een enig vooropgesteld idee, maar hij kijkt naar de tekst. En volgens hem ook, kan het uitsluitend gaan over die naam. Dit gaat niet over die mensen, het gaat over de naam. De NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling, wilde dat nog eens even benadrukken. Die wilde kennelijk hier een, een misstand uit de wereld helpen... door eigenlijk niet helemaal goed te vertalen... want ze hebben een extra keer het woord naam in de tekst gevoegd. Er staat er dus niet in het Grieks, dat maar één keer naam. Maar hiermee maken ze wel een duidelijk punt. Want nu kun je hem niet meer verkeerd lezen. In de NBV staat Heilige Vader... Bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt. Op die manier hebben ze dus weten te benadrukken wat volgens hun de Griekse grondtekst eigenlijk al zegt, maar wat wij heel vaak in het Nederlands verkeerd begrijpen. Dus zowel die doopformule, als wat Jezus hier twee keer zegt in het hoge priesterlijk gebed, laten mij in ieder geval zien dat Yeshua in ieder geval kennelijk dezelfde naam heeft als Yahweh. Hij zegt uw naam, welke gij ook aan mij gegeven hebt. En de doopformule wordt gesproken over de naam, één naam, van de vader en van de zoon. En van de heilige geest, maar het gaat nu om de vader en de zoon en hun verstandhouding. Dat is dus een derde iets wat ik in de overweging wil meenemen. Dan vier. Een heel eenvoudige. Yeshua, in het Hebrews, volgens mij Jehoshua, als ik het verkeerd zeg, dan mag u mij daarin corrigeren. Maar Jehoshua, waarvan Yeshua dus de verkorting is, betekent letterlijk Yahweh ja, red. Van het werkwoord Yasha, wat redden betekent, verlossen, tot redding brengen, uitdoen, treden. Dus Yeshua betekent letterlijk, taalkundig, ja, wij redden. En we kennen natuurlijk al hè, iemand die wij Joshua noemen, uit de tijd van Mozes, die het volk in het land bracht. Die heette ook Joshua, wat wij dan weer vertalen als Joshua. Maar er waren in die tijd nog veel meer joden die Yeshua heten. Maar toch is er maar één Yeshua in welke naam redding is. Dus dat stemt ook al tot nadenken. Hij had niet echt een unieke naam. Het was een vrij bekende naam. Maar, ook taalkundig kunnen we dus zeggen, en dan hebben we het nu eens over gevoelsmatig of geestelijk of indirect, nee, heel simpel, taalkundig. In de naam Yeshua zit de naam van Yahweh. Dat kunnen we in ieder geval niet ontkennen. Dus zeg ik, de naam Yeshua bevat letterlijk, taalkundig, de naam Yahweh. Nou, dan komen we bij het laatste verband. Bij de naamgeving van Yeshua, moet trouwens ook zeggen dat de naam Yeshua wordt ook nog eens uitgelegd hè, in het Matthäus-evangelie. Als die engel dus ook zegt: zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Ik heb hier even puntjes neergezet omdat het buiten dit argument valt. Maar dan staat de volgende zin er: Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. Dat is in het Nederlands een beetje raar. Je moet hem Jezus noemen, want hij zal het volk redden van hun zonde. Ik zie geen verband. In het Hebrils heet hij Yahweh, Yahushua, eh? Yahweh redt, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. Maar waar het hier om gaat, bij mij, dit alles is geschied opdat er iets vervuld zou worden. En de naam komt u als deze gemeente natuurlijk wel bekend voor. De profeet zei, men zal hem de naam Emmanuel geven. Hetgeen betekent God met ons, of letterlijk, met ons is God. Dus er zit kennelijk volgens de evangelischrijver schrijver Matthäus, zit er een vervulling in. Hij heet niet zomaar Yeshua, natuurlijk omdat hij ook zijn volk zou redden van een zonde, maar zijn naam is ook een vervulling van Emmanuel, van God met ons. Dus in die naam kunnen we in ieder geval stellen dat door de naam van Yeshua in ieder geval, jawe, God, met ons is. Dus dat is toch alweer een verband wat we daaruit kunnen halen. En dan wordt het misschien ook een iets minder warrige tekst, want... Waarom staat er, want hij zal zijn volk redden van een zonde. Wat heeft Emmanuel ermee te maken? Beetje raar. Ja, hij heet Jezus. En dat is trouwens een vervulling, want hij zou Emmanuel heten. Ik zie taalkundig op dat moment het verband niet. Maar wanneer we ons beseffen dat in de naam van Yeshua de naam van Jewe al zit. En er is ook nog eens een keer een profetie waaruit staat dat iemand zal heten met ons is God. Nou, dan is het voor Matthäus natuurlijk 1 en 1 is 2. Dat wil hij toch even vermelden dat er iets in vervulling is gegaan. En in mijn ogen geheel terecht. Dus dan hebben we vijf punten, die, hè, misschien zult u hier en daar van mening verschillen over een formulering, of zou u dat graag anders zien of op een andere volgorde, maar mijn inziens komen in ieder geval op vijf punten terecht. Allereerst, Yeshua heeft zijn allerhoogste naam van Yahweh gekregen. Dat is een duidelijk verband. Vervolgens, met betrekking tot onze behoudenis, heeft de naam van Yeshua dezelfde kracht als de naam van Yahweh. Ook daar zullen we mee moeten dealen. Punt 3. Yeshua heeft dezelfde naam als Yahweh. Hij heeft namelijk de naam van zijn vader gekregen. Vervolgens de naam Yeshua bevat, dus taalkundig, letterlijk, de naam Yahweh. En het vijfde punt wat ik had gevonden is dat door de naam van Yeshua Yahweh met ons is. Nou, dit zijn in mijn ogen terechte zaken waar we toch rekening mee moeten houden. Als we niet mee willen gaan met de traditionele oplossingen. Die zeggen, oh, de naam van Yahweh is niet meer geldig. Of ja, want uh, Yeshua is Yahweh. Die zaken wil ik niet mee in zee gaan, maar deze vijf wil ik eens overwegen. En ik kom dan nu met een formulering, en die wil ik eens dan graag ook met u bespreken. Kijken of u daarin wat ziet. En mijn persoonlijke formulering, nogmaals, die kan ook prima anders worden gesteld, zou als volgt zijn. Yahweh heeft zijn naam verbonden aan de naam van Yeshua. In mijn ogen komt dit overeen met alle vijftien punten. Ik zal ze zo meteen er nog even onderzetten. Je zou ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, de naam van Yeshua, die draagt... De naam van jawij in zich. Dat zou eigenlijk ook een mooie formulering zijn. Maar ik kies nu even voor deze. En dan wil ik eens even alle vijf die zaken die best wel bijzonder zijn. Waarvan een aantal misschien u al eens daarover na hebt gedacht. Maar er zullen ook een aantal bij zitten die u zich nooit als zodanig hebt beseft. En laten we die eens even tegen het licht houden. Even checken of die formulering die ik daar stel, of dat een zinnige is. Nou we zien... Yeshua heeft zijn allerhoogste naam van Yahweh gekregen. Nou, dat komt wel overeen hè, met die uitspraak. Want Yahweh, die heeft zijn naam verbonden. Het is Yahweh die de actie onderneemt. Yahweh onderneemt de actie, hij geeft hem die naam. Hij is het die zijn naam heeft verbonden aan de naam van Yeshua. Dus die stelling, de voorgestelde oplossing, zou een verklaring kunnen zijn voor punt 1. Vervolgens, als Yahweh dan zijn naam heeft verbonden aan de naam van Yeshua, is het logisch eigenlijk. Dat als we de naam van Yeshua aanroepen, dat we eigenlijk op dat moment indirect, via zijn naam, ook de naam van Yahweh aanroepen. Dus dan kunnen we eigenlijk het niet meer raar vinden, maar eigenlijk zelfs heel logisch. Dat de naam van Yeshua dezelfde kracht heeft als de naam van Yahweh, als het gaat over onze behoudenis. Want de naam van Yahweh is tenslotte verbonden aan de naam van Yeshua. Dus dan wordt het niet meer raar, dan wordt het eerder logisch, vanzelfsprekend. Dan vervolgens, Yeshua heeft dezelfde naam als Yahweh. Nou, ook dat is eigenlijk al niet meer zo raar. We kunnen best wel spreken over de naam, één naam, van de vader en van de zoon en van de Heilige geest. Wanneer we ons beseffen dat Yahweh zijn naam heeft verbonden aan de naam van Yeshua. Geestelijk, wat kracht betreft, qua waarde, gaat het hier om de naam van Yahweh. Want er waren nog veel meer mensen die heten Yeshua. Maar het gaat niet om die Yeshua, niet om die Yeshua, maar om die ene die door Yahweh zelf is verwekt. Van wie hij heeft gezegd, noem hem Yeshua, omdat... Hij, via hem, het volk zal redden van hun zonde. En alleen in die Yeshua heeft hij zijn naam verbonden. Dus al die andere Yeshua's heten gewoon Yeshua. Zoals wij allemaal een eigen naam hebben. Maar de meerwaarde van de naam van Yeshua, de meerwaarde van de naam van Jezus, zit hem in die naam van Yahweh die daaraan verbonden is. Door Yahweh zelf. Punt 4. De naam Yeshua bevatte de naam Yahweh. Nou, dat is eigenlijk natuurlijk de aller duidelijkste tekenen, hè, het allerduidelijkste wat ja, wij maar had kunnen doen. Als hij namelijk geestelijk zijn naam gaat verbinden aan de naam van Yeshua, en via hem aangeroepen gaat willen worden, ja, dan kan hij natuurlijk niets beters doen dan dat kind ook een naam geven, waarin zijn naam ook taalkundig gewoon verwerkt zit. Dan kan er tenslotte niemand meer ontgaan. Elke jood die hoorde Yeshua, nou, die dacht natuurlijk ook aan Joshua hè, uit het Oude Testament, en die kende nog meer Yeshua's. Maar als je gaat twijfelen, kan deze de Zoon van God zijn? Zou hij de Messias zijn? Ja, dan is het eigenlijk best wel voor de hand liggend dat zijn naam dus in ieder geval de naam van Yahweh bevat. En het laatste punt. Door de naam, Yeshua is Yahweh met ons. Ook dat is eigenlijk helemaal niet mysterieus, maar eerder vanzelfsprekend. Want als Yahweh zijn naam verbindt aan de naam van Yeshua... Ja, natuurlijk, wanneer wij dan bijeen zijn bijvoorbeeld in de naam van Yeshua... En dan is Yeshua in ons midden, heeft hij beloofd. Maar ergens anders zegt hij, wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Dus dan zie je ook dat wanneer wij Yeshua ontvangen, ontvangen wij Yahweh. Want Yahweh wil aan hem, via hem, tot ons komen. Hij is de middelaar. En eigenlijk, ja, je zou hier nog een hele preek en een hele overdenking achteraan kunnen gooien. En ik, denk, en ik hoop ook dat menig van jullie misschien al ideeën heeft. van: hey, Wat zou het daarvoor betekenen? Of wat zou het doen met die tekst? Maar het punt wat ik hier, in ieder geval hier vanochtend heb willen maken, is dat de naam van Yeshua zeker niet losstaat van de naam van Yahweh, maar ook absoluut geen concurrent daarvan is. Yahweh, de eeuwige God, heeft zijn naam verbonden aan de door hem verwekte Yeshua. En daarom kunnen we door het aanroepen van de naam van Yeshua direct toegang hebben tot de hele behoudenis, alle beloftes en het vaderhart van Yahweh God. Zoals hij dat altijd al heeft beloofd. Maar nu tot ons gekomen door de naam van Yeshua. En via dus ook geen enkele andere weg. Er is geen enkele andere weg om te komen tot behoudenis dan door Yeshua. En eigenlijk alles wat je nu maar zegt over het EVG, die klopt in mijn ogen eigenlijk met dit beeld. Het maakt het in mijn ogen persoonlijk veel duidelijker. En dat is eigenlijk ook in de eerste plaats de reden dat ik u het voor wil leggen. De tweede reden is, en dat heb ik al eerder aangegeven, is dat ik ook graag feedback daarover ontvang geeft u mij maar een opmerking, of misschien een kritische vraag, of, of een tekst, of nog iets waarvan u zegt, ja, klopt dit wel? Ik zou zeggen, schiet u maar, vraagt u maar, merkt u maar op. Ik ben benieuwd. Eigenlijk een vraag. Uh, als Yeshua ons vanzelf leert om, om, om te bidden tot de Vader, hij ja. leert ons onze Vader, die in de hemel ja. is, bedoelt hij daar toch mee te zeggen dat, we ons gebed moeten richten tot Jahweh hmm. in de naam van Yeshua, ja. of begrijp nou, ik het nu nou, dat nee, het ook nee. anders kan dat je tot Yeshua bidt en dat dat hetzelfde effect heeft dan? Persoonlijk zou ik zeggen, maar ik wil dadelijk ook nog wat zeggen over een tekst die hier ook vermeld staat, uh, persoonlijk zou ik zeggen, Yeshua leert ons bidden tot onze Vader, er is geen enkel ander gebed wat ook wordt opgezonden weliswaar in de naam van Yeshua. Want hij zegt hier ook in Johannes 16. Als gij de vader om iets bidt, zal hij het u geven in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen. Iets waar ik op dit moment mee bezig ben. Want dit is eigenlijk 99% van mijn antwoord. Persoonlijk heb ik 1% onzekerheid over deze tekst die hier toevallig ook staat. Namelijk uh, Johannes 14 vers 13 tot 14. Daar staat indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. En nou, dat is toevallig een vraag waar ik eigenlijk afgelopen week mee dacht, nou daar moet ik eens mee aan de slag gaan. Hoe kan ik dit nou in de context zetten? Moeten wij nou eigenlijk altijd bidden tot de vader, maar mag je ook wat zeggen tot Yeshua of mag dat juist niet? En om eerlijk te zijn is dat iets waar ik voor mijzelf voor 90% of 99% uit was. Ik bid eigenlijk uitsluitend tot Yahweh onze vader in de naam van Yeshua. En ik heb ook heel veel teksten tegen het licht gehouden van die gedachte. Hij is wel onze middelaar, hij is wel onze hoge priester. Um, Johannes zegt in zijn eerste brief, en onze gemeenschap is met de vader en zijn zoon. Dan denk ik, ja, mag ik dan toch gemeenschap hebben? Dus ik heb er lang mee um, gestoeid als het ware met die gedachte En ik ben daar voor mezelf dus ook niet helemaal uit. En het enige probleem wat ik heb om het pas klaar te maken voor mezelf, anders zou ik er al zijn geweest, zou ik zeggen, altijd bidden tot de vader. Dus deze tekst is wel iets wat we nog eens in overweging zouden moeten nemen. Wat ik bijvoorbeeld ook overweeg, gaat dit misschien over gewoon zijn leven op aarde. Als je mij wat vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Want pas in Johannes 16 zegt hij pas, als je de vader bidt in mijn naam, dan zal ik. En dan zegt hij, ik, zal, ik zeg u niet dat ik het namens u de vader zal vragen. Hij zelf heeft u lief. En dan komt dus die tekst dat hij het zal doen. Dus dat is ook nog een mogelijkheid dat Yeshua het hier heeft over de korte tijd dat hij dus nog op aarde is. En dat hij vervolgens zegt, maar later ga je het alleen de vader vragen. Want er staat namelijk ook een tekst, Ik even niet met mijn hoofd waar die staat, maar daar zegt Jezus, um, te dien dagen zult gij mij niets vragen. Ja, en dan denk ik ook van, ja, dan zit ik ook met een spanningsveld, ja, Yeshua zegt zelf, je zal mij niks vragen. Ja. Ik denk dat je de tekst van Johannes 14, vers 13 ook in zijn positie moet plaatsen waar die staat. Mm -hmm. Hij is als een fysiek persoon aanwezig, wat je mij ook vraagt. Ja. Maar ze vragen dat ook in Yeshua. Ja? Uh -huh. Genees mij, dan zegt hij, wees gezond. Ja. Dus in die situatie waarin hij geplaatst is, kan je rustig aan Yeshua vragen. Help mij, red mij, genees mij. Ja. Maar naarmate dat hij verder gaat naar het hoge priestelijk gebed. En nadat hij gaat naar de hof van Gethsemane. Dan verwijst hij alleen nog maar naar de vader. Hij gaat dadelijk weg. Hij wordt aan de plaats, aan de rechterzijde van vader gesteld. Uh -huh. Alles wat we vader bidden in mijn naam, zegt hij, zal ik u geven omdat vader alles aan Yeshua gegeven heeft. Juist, ja. Dus we vragen het vader in de naam van Yeshua. En hij zegt, dan zal ik het je geven. Juist, ja. Maar daar zit dus ook toch die gemeenschap in. Daar zit die gemeenschap en dat we alleen in. maar bidden en ons richten tot Yahweh, onze vader, in de naam van Yeshua. Ontkent niet dat wij gemeenschap hebben met Yeshua. Maar bevestigt dat bevestig juist. Bevestigt dat wij gemeenschap hebben met Yeshua. Als wij bidden tot de vader in zijn naam. Maar die Yeshua HaMashiach. En dat is dus wat ik vandaag heb proberen aan te tonen. Um, stijgt ook ver uit boven al die andere namen van Yeshua. En niet alleen ja, omdat we hem Hameshiach noemen, omdat hij de Christus is, nee, omdat Jahweh alleen aan Hem zijn naam heeft verbonden. Ja wij kunnen dus nu eigenlijk sowieso via hem tot de Vader komen, of we nou de juiste uitspraak gebruiken of niet. Want zou iemand hier die de naam Jezus gebruikt, minder gered zijn? Nee. Dat bedoel ik, maar dat is ook een, een uitspraakkwestie. Dus persoonlijk heb ik geen bezwaar tegen, maar zelf neig ik altijd weer terug naar Jahweh. Juist. Ja. Ja, maar ik denk bijvoorbeeld de uitspraak als ik en de vader zijn één. Nou, wanneer je dus bedenkt dat Yahweh zijn naam heeft verbonden aan de naam van Yeshua. Ja, dan denk ik bij mezelf van ja, dat, dat past toch ook weer precies in het plaatje. Hij en de vader zijn één. Wie hem heeft gezien, heeft de vader gezien. Het maakt het niet onduidelijker. Het maakt het juist duidelijker ja. in mijn ogen. Wil iemand nog hier nog op reageren? Misschien een vraag, een opmerking? Dan dank ik u voor uw aandacht.